Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. psv perchef Thijs Slegers is overleden. Hij was al een tijd ernstig ziek en kreeg begin februari te horen dat hij uitbehandeld was. Daarna riep hij mensen op om stamceldonor te worden. Dit zei hij daarover bij ESPN. Uiteindelijk ja, moet je dat toch gaan vertellen aan iedereen. En daar heb ik ervoor gekozen om ik koppel er maar een oproep aan, wordt stamcel en Bloeddoor nog. Mm -hmm. En dat is een beetje uit de klauwen. Een klein beetje maar, ja. hè? Ik had wel verwacht dat het iets zou gaan doen, maar dit is wel... Uh... Ja, heel bijzonder. Sinds zijn oproep hebben 11.000 mensen zich opgegeven als potentiële stamceldonor. Thijs Legers was 46 jaar. Ook in Libanon gaat deze week toch de zomertijd in. Het land wilde er eigenlijk nog een maand mee wachten. En dat zorgde afgelopen weekend voor veel gedoe. Omdat in veel andere landen, waaronder Nederland, de klok wel een uur vooruit ging. Sommige instanties in Libanon zeiden er gewoon mee te gaan met de Europese tijd. Anderen sloten zich aan bij de regering. Het is niet duidelijk waarom het land er nu op terugkomt. TV-producent ITV komt zodra het kan met een update over het onderzoek naar The Voice. Slachtoffers vinden dat het allemaal veel te lang duurt. Een extern bureau is er al meer dan een jaar mee bezig. Een aantal slachtoffers deed hun verhaal, maar ze hebben sindsdien niets meer van de onderzoekers gehoord. En vrouwen, gaan meer werken. Dat zegt de minister voor werkgelegenheid. Vandaag begint daarom een nieuwe campagne. Onder meer met filmpjes van vrouwen die hebben besloten meer uren te draaien. Vindt deze vrouw een goed idee? Als je niet ziek bent en je kunt het gewoon, vind ik gewoon uh, ja, dat je moet gaan werken. Stel je hebt kinderen, waar gaan die dan naartoe? Uh, ja, Ik vind wel dat daar dan wel iets op geregeld moet worden. Want er zijn mensen die niet altijd alles voor hun kinderen bijvoorbeeld een opvang kunnen betalen of wat dan ook. Dus vind ik wel dat ze daar iets voor moeten regelen dan. Als ze willen dat vrouwen meer willen werken, dan uh, dat daar iets geregeld voor moet worden. Volgens de minister zijn veel vrouwen nu niet economisch zelfstandig. Ja, dat kan voor problemen zorgen na je pensioen of als je bijvoorbeeld gaat scheiden. Het weer, dan schijnt de zon, dan valt er een bui. Het is een graad of acht. Komende nacht is het droog, kan het op sommige plekken ook vriezen. En morgen eerst ook droog en veel zon. S'avonds valt er wel weer het regen en het wordt hooguit een graad of negen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland gebeurde een ongeluk op de A10, de Ring Amsterdam-Oost. De weg is nog dicht tussen Zeeburg en Landsmeer tot rond twee uur. Tot die tijd kan het verkeer omrijden via de A10 Zuid en West via de Koentunnel.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 ...autobedrijf Zandvoort. Ook Robert op zaterdag. Zin in Zandvoort... Zandvoort. Yeah. ...is Zin in ZFM. Met nu... ...de herhaling van Zandvoort... ...op zaterdag.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 1572 dat mijn stamvader werd onthoofd op het Vrijthof van Maastricht. Zo is het een hele tijd geleden. Dat, uh, ja, maar het was een gezellig dag... samenkomen. Is, uh, sinds die tijd is het nooit meer goed gekomen tussen de katholieke kerken en mijzelf. Want mijn uh, stamvader werd onthoofd door de inquisitie. Dus uh, dat, uh, ik heb nog een appeltje te schillen met de kerk. <laughs> goed, uh, dames en heren, welkom allemaal aan de presentatietafel. Luisteraars, kunnen dat allemaal meekijken? Ja, yeah. zeker. Uh, live.nl precies en dan zie je dat het een zeer rijk gevulde tafel is. Uh, ook met uh, paars eitjes en koekjes. Uh, <laughs> en Fred nog? is er ook nog. Ja, ja, is er ook nog. <laughs> <laughs> uh, Fred, stel de ja. eens even in voor ons voor. Nou, ik, ik, ik stel voor om, uh, om ze zichzelf uh, te laten voorstellen. Oh ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, ja, ja. We beginnen met deze mevrouw. En deze mevrouw, dat ja. is de directrice. Hè? Ja. Goedenavond, of Goedemiddag ja. iedereen. Uh, allereerst... Goedemiddag. Allereerst... goedemiddag. zou je een beetje dichter bij de microfoon, uh, <laughs> dan horen we je beter. Allereerst wil ik jullie graag bedanken voor de uitnodiging en de vriendelijke ontvangst. <laughs> graag gedaan. hier aanwezig mogen zijn. Uh, nou, mijn naam is Rochelle Minkhorst. Uh, ik ben directeur van Models International in Nederland. Uh, daarnaast organisator van Miss Limburg International... wat gehost wordt normaal gesproken in uh, Nederlands Limburg. Het woord zegt het al.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 Helemaal in China. Jongen, jongen, jongen, jongen. Nou, dat lijkt me een enorme avontuur. Maar. Uh, Gaan we dan... zo meteen uh, verder ja, praten. over praten, uiteraard. Maar uh, eerst het plaatje en daarna het uh, voetbal. Ja, ja. Want we spelen vandaag uh, tegen DWS uh, Uits. We hebben we het over DWS SV ja. Zandvoort? Uh, waar stond het ook alweer, voor? Uh, door Wilskracht Sterk. Oké. Okay. Ja, een mooie titel ja. voor een uh, Amsterdamse groep.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 Ster, zelfs jouw schaduw kan mij verblinden. De schaduw.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 Ja, maar het is vandaag een rare dag hoor, uh, hele harde wind over het veld. Of de lengte van het veld, we spelen nu met tien tegen. Uh, wel een goede aanval nu. Oh, bijna een doek. Maar, uh, jij bent aan de telefoon, hè. Dus... Nee, maar DWS is ook helemaal verhuisd, hè. Dus, uh, DWS is natuurlijk eerst aan de hele andere kant van Amsterdam. Langs vlak uh, van Sloterdijk. En nu zitten ze in Sloten.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 En dat is natuurlijk wel gewenst dat dat er is, maar een voetbalclub ook tegenwoordig. Zeker. En de, in de huidige plek waar uh, je nu aanwezig bent, is dat uh, goed, uh, goed te doen? Dat is, op zich is het goed te doen. Dat is uh, bij het dat, bij dat, uh, wielercentrum ook hier in, uh, in Sloten. Het is wel mooi hoor. Je ziet hier een parkeertrein. En, uh... Maar ja, voor de, voor de, voor de jeugd van uh, DWS is het uh, lastig. Want ik we vonden nou net ook dat uh, DWS je laat in een pendelbus rijden van besloten dijk hier naartoe. Jeetje. Om hun jeugd te kunnen laten voetballen. Ja. ja, ja. Dus uh, ja, wel, wel een mooi plekje, maar een beetje moeilijk uh, bereikbaar of een beetje ja, afgelegen. Voor, voor, de, voor de spelers van, uh, van DWS is het zeker moeilijk Oké, okay, nou Jan, de wedstrijd van vandaag. Uh, zijn wij vandaag uh, compleet uh, aanwezig daar of uh, hebben we mensen die uh, ontbreken? Uh, nou ja, Dylan die, uh, zit nog steeds met zijn pink gesproken. En dat gaat niet zo lekker. Die, uh, ze moet zelfs geopereerd worden aan zijn pink. Dus dat gaat nog vier weken lang duren. Nou, Put Water zit uh, gewoonlijk eigenlijk uh, op de bank. Die heeft een beetje last van kuit. De Met zijn we compleet. Put speelt wel de tweede helft door. Ik wist het nog vanuit. Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, in ieder geval... Uh, ja, ...de wedstrijd is uh, nou, een kwartiertje aan de gang. Inmiddels, uh, denk ik zo. Um, ja, zeker. Kwartiertje en uh, ja, wie heeft uh, de meeste kans gehad in dat uh, eerste kwartier? Niemand. Uh, niemand. Het is heel erg uh, ons staat goed en DWS heeft volop vol de wind mee. Wij verdedigen goed en hebben samen aanvallen. En uh, we worden nu zeker uh, een beetje vals afgevlagd door de geinigsten van uh, DWS.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 Ja, deze band, Gold band, Goldbandband moet ik zeggen... die heeft het goed gedaan bij de 3FM Awards, Fred. Want ja. ze vielen maar liefst drie keer in de prijzen. Ja, en natuurlijk vielen ze ook in de prijzen. Met dit nummer, stiekem. Die samenwerking dan, hè, met Maan? Daar hebben ja, het over. die samenwerking, oké. Okay. Ja, dat, dat is in de, 3, uh, de 3FM Awards inderdaad, hebben ze binnen gesleept. Zeker, en noodgevallen uiteraard noodgeval, als de ja. grote hits. Ja. Wie kent hem niet, hè, dames en ja, heren? Zeker, nou, ja, uh, <laughs> zeker weten. Nou, ja, gezellige studio uh, vanmiddag. Ja, Meekijken, uh, zfm-live.nl. Zeker meer de, dan de moeite waard. Ja, zo is het. En uh, ja. zo ook uh, uh, de hele... Het ja, vol eigenlijk, hè? Ja, zeker, ja, uh, Fred. Met, met, de, met, de, met de dames en, uh, en de heren.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 Toch, het is wow. dus, uh, <lacht> ja, dat is allemaal lekker duisterdeur, gebeuren. Wow. En wij maar voortploeten in Zandvoort. Uh, dat is nogal wat. Hartstikke leuk. Uh, zullen we naar uh, onze vriend Geo... Uh, hoe spreek je het eigenlijk uit? Ik ben, ik ben het even kwijt. Uh, goeie graaf. Uh, uh, oh ja, Goeie graaf. Goeie graaf is het. Uh, kom even dicht bij de microfoon zitten. Want dat, nou, dat is radio, nou, dat je er echt nou, in krijgt. Goedemiddag allemaal, dames en heren. Ja. Sowieso uh, bedankt dat we hier met Allah allen aanwezig mochten zijn. Ik ben Marvin. Daar kom ik ook in Limburg. Uh, Welke wat? Nou, nu, momenteel kerkraden. kerkraden. Op de Duitse ja. grens. Oh ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. lopen en ik zit in Duitsland. Ja, ja, altijd leuk. Ja, altijd ja, leuk, ja, ja. Dat is net, net ja. zoals bij Zithard. Als je daar de grens over gaat, of de grens over gaat, zie je ook in Duitsland. klopt. Geo. Geo. <lacht> geo <-gra> <lacht> <Okay>. <lacht> ik strak altijd over mijn eigen woorden. Ik heb altijd gehaast en dat is niet goed. We <lacht> hadden um, er net uh, mm -hmm. tijdens de muziek over. Uh, je hebt. Um,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 Oh ja, oké. Okay. Ja, ja, dat dat ik, ik geef de katoeklassen dan. Ja. Dus, uh, als de moed kan ik ook op hakken lopen om het woord te doen. Ja, oh, oh. Uh, hey? Jij, ja, jij ja, hebt ja. hakken ook, oké. Okay. Ja, ja. Kan zelfs dansen op hakken? Uh, uh, uh, yeah? Zo, het lijkt me ontzettend moeilijk. Ja, ja. makkelijk is het niet. Ja. Op dit onderwerp kan ik ook trouwens nog wel een klein beetje inhaken. Meneer ja. is uh, in een vergrijs verleden van jong af aan ook zelfmodel model geweest. Ja, ja, ja, ja, ja. oké. Okay. Okay. Goed zo. Ja. Um, gaan we even naar muziek? Yes. Oh, ja, ja, zullen we dat doen? Ja, ja, ja, ja. Ik heb de schuif dichtstaan, ja. lekker hè. Ja. Nou ja, hier is de cloud hè. Die we, kennen we ook allemaal. Even me lekker meedoen. Ja, heerlijk. Dit woorden. Dat is mijn d'anje Wie denk je dat je bent? Oké, okay, mijn hart dat breekt dus zo. Sta met mijn hans bij de deur. Het zal weer briezen mijn keur. Oui, mijn keur. Hey. Is dit de laatste ronde? Is dit la fin d'amour? Zelf niet meer, om dit voor te Stem in mijn hoofd, ga het maar door. Ik hoor je naam, ik hoor je naam, ik Wat ik dan doe, het is nooit genoeg. Nu dus zijn wij klaar, het is het doel. Als je moet gaan, ga dan meteen, dan dans ik weer.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 Een mooie nieuwe single van uh, onze eigen stroomhaaien. Je de Cloud en uh, La Dada. We gaan nou, door dit. met uh, Ja, wilde je er wat over zeggen of niet? Nee, Cloud hè? Cloud, Cloud, Cloud. Zo is het in uh, La Dada. We gaan uh, even verder. Uh, nee, ja, voordat we verder oh, gaan uh, voetbal. Rustig, jongens. DWS nou. <laughs> uh, tegen SV Zandvoorts 0 tegen 1. O, dus we staan voor op dit moment gescoord. Dat is Dat zijn positieve berichten. Ja, dat willen we alleen maar horen. Verder is het niet zo belangrijk. We willen winnen. Mr. België, krijg even naar de microfoon als je wil. En, um, vertel nog even je naam, want dat gaat hierom. Ja, mijn hier naam is Adèle Marchou. Ik ben 24 jaar. Ik woon in Antwerpen. Ik studeer schilder. Na nou, de zomer ga ik ook richting uh, kunstschilder. is een beetje passief passie van mij... Ja, het verteld. Ja. Uh, ja, net, net als de Mister Verkiezingen, ook een passie van mij, waar ik als eerst mee begonnen voor ik naar school ging eigenlijk. oh ja, zo ja. jong? Ja, nog ja, hoe, hoe jong kan je eigenlijk beginnen met uh, Mr. en Mrs. Verkiezingen? Uh, ik zelf ben begonnen sinds uh, 2017, dat was ik denk 17 jaar of 18 jaar. Ja. Zo, dat is niet gering. Ja. dat is uh, je ja, is, is, is, is niet echt een leeftijd of zo, want ik heb al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 Uh, is het niet makkelijk om naar het buitenland te gaan? De meeste verkiezingen in het buitenland hebben ook een lang eis. Oh ja. Oh. ja hoe, dus, hoog, hoe lang moet je dan zijn? Uh, volgens mij sowieso boven de 160. Oh. Dus uh, ja, en ik ben 1,53, dus dat is wel een verschil. Nou, de geograaf die had het net over ho ho hoge hakken. Tilden die niet mee? <laughs> dat denk ik niet. Oh, oké, okay, want dan is het makkelijk, hè? Een paar uh, iets hogere ja. hakken nemen. En dat je net die 61 aan tikt. <laughs> dat is wel mooi. Goed, oh, dat is dan een beetje jammer. Uh, maar goed, met deze titel, Miss Limburg. Daar ben je heel tevreden mee.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 Mijn te deze titel wonen. Ja, ja, ja, ja. Dus dat is wel mogelijk. Ja, ja, ja. Top hè? Dus ja. is het is wel uh, extra leuk, uh, denk ik dan. Uh, dat je dan die zo'n titel wint. Ja. Ja, precies. Hartstikke goed. Daar gaan we nog even terug naar de directrice. Uh,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 kandidaat van 15 tot en met 30 jaar. En vanaf 30 jaar tot ongeveer 60 jaar uh, heb je de missus-categorie. En de internationale wereld beweegt zich daar ook in. Want mm. inmiddels zijn er ook heel veel misses verkiezingen Dus echt voor vrouwen ook gewoon van boven de 30 Ja, ja, ja. Dat oh, hartstikke leuk. Zo, um, ja, we moeten denk ik afscheid nemen van onze gasten Rob. Uh, Klopt plat. helemaal, ja. We wensen jullie een uh, hele goede reis ja, terug... Ik... En, en Fred, ja? Ja, nee, ik, ik kreeg net een berichtje dat uh, Saskia ja, zoveel, die gaat het niet redden. Oké, okay, ja, we hebben de, de ruimte. Muur vast muurvast in Amsterdam. Oh, god, is zo erg. Ja. Oké. Okay. Dus, uh, <laughs> Maakt niet uit. Um... We hebben weer een beetje meer ruimte, ja. Dus we oh. hebben iets meer ruimte, dus uh, we kunnen nog eventueel... Uh, Dan gaan we een plaatje draaien. Ja, we gaan ja. een plaatje draaien. Ja, eerst eventjes uh, dit natuurlijk. Ze zijn nog lang niet moe en versleten. Rob, Fred en Benno brengen de mooiste hits naar jouw radio. Met.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 Jaka, is er weinig money in mijn zakken, maar dat maakt niet uit, niet uit. Aalt, fipblakke, is er weinig money in mijn zakken, maar dat maakt niet uit, nee, vandaag niet uit.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 Nou nee, ja, helemaal niet mooi. Freak. Dat is helemaal niet mooi. ja, de, nou ja Saskia Salfo die staat in de ja, file. Ja, ze, ja, ze staat uh, momenteel vast in, uh, in de stad Amsterdam. En uh, ja, ze rijdt alleen maar rondjes en uh, ja, ze komt uh, eigenlijk niet uit. Uh, jij had, jij had net een, uh, een uh, toen de microfoons dicht zaten, stond ja. een vraag. Uh... Ja, inderdaad. Uh, mijn vraag was dus, uh, waar staat Miss Global voor? En uh, ja, ik... ik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 ja, ik zit even in, in, in ja, Ik zit even met de tijd, uh, ja, we manden, want op. we gaan zo naar het voetbal. Ik denk dat we het uh, aardig ja, ja. hebben. Zullen we, zullen we dan... Uh... We hebben het aardig toegelicht. Ja? En we wensen alle deelnemers uh, heel veel succes in, uh, met, met het uh, voortgaan van de verkiezingen. En uh, hartelijk dank natuurlijk voor jullie verre reis naar het uh, Zandvorsen. En, uh, en toi uh, toi zullen we maar zeggen. Zet hem ja, ja, op. Ja, ja, succes inderdaad en uh, nou ja, we, we gaan voor de winst hè. Ja, ja duidelijk. Ja. Zeker. En morgen ja. wordt fantastisch. De nieuwe single van uh, Akda en De Munnik. Morgen wordt fantastisch en als het mag ben ik erbij. Maar voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. Ja.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 Je afspraak die niet kwam, viel samen met het grote feest dat je nu dus hebt gemist. Het is eigenlijk nooit anders geweest. Maar morgen wordt fantastisch. Niets als ik morgen haal. En geloof me als dat niet zo is, had ik dat meeste verhaal. Maar morgen, morgen wordt fantastisch. En als het mag ben ik erbij. Want voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. Ja, ja.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 Het is hartstikke druk vandaag. Speciale uitzending hebben we met allemaal artiesten. En uh, wat uh, misses en uh, misters hadden we in, uh, in de studio uh, zojuist. Dus, uh, oh, leuk. Ja, we zitten helemaal goed hier. En dat helemaal uit, uh, uit Limburg vandaan. Dus, uh, zo, zo. Ja, zeker. Nou ja, hoe is het daar uh, in uh, Sloten? Gaat het een beetje aardig? Het is regenachtig. Uh, het is behoorlijk regenachtig zelfs. Maar het gaat wel goed. Uh, we zien Daan een hele goede redding verrichten. We zien uh, uh, dat, dat, dat, vlak daarna krijgt Jeff een beetje goedkope, vrije trap mee. Maar dan maakt het schitterend, hij, hij uh, 0-1 voor SV Zandvoort. Dat was, dat was echt een binnenkomen. Uh, tien minuten later was het dan toch DWS uh, dat het gelijk ook komt na Scrimmage. Ja, <laughs> dat Maar ja, ze spelen met Wien mee en het is, is voor ons dan lastig om, uh, om te verdedigen. Ja, dus uh, ja. Ah. Gaat een beetje gelijk op? of... Uh...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 daar uh, in uh, sloten. Straks de tweede helft ook hier... bij Sanford voor jou. En hier is uh, Sugero en Paul Young... en Sens Una Donna.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 ben ik zo benieuwd naar of jij dat ook kan, of doet. Ik, <hij <hij ik kan wel doen, maar gelukkig, mijn muziek is niet zo van... Ooh. Oh nee? nee. Oh. <hij> ik, ik lees, je, je, je Colombiaanse rockpop, eh, dat, Klopt. dat klinkt toch wel heel tempoachtig. Ja, maar ik moet ook natuurlijk optreden, want ik kan wel bewegen en zo. Ja, ja. Maar ja, het is best lastig. Ja. Je moet nog wel even iets in het uh, Colombiaans zeggen, hè, tegen al je fans die kijken. Tuurlijk. Ja, ga ja, je ja. gang.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 Een nieuwe single, ja. ja. Your name. Your name. Wat uh, lukt uh, uh, uh, uh, nee, uh, uh, het, Rob? Want je zit helemaal ook... Nee, nee. Nee. Nee. Ja, dat lukt inderdaad niet. Uh, uh, no, uh, ik heb God, geen aansluiting, uh, dus... Uh, oh, je hebt geen aansluiting? Uh, nee, <laughs> het maakt niet op. Uh. op ik even naar huis Oh, oh, okay. wat, wat, wat, wat wilde je zeggen? <laughs> nee, ik zeg. Ik heb, nee, euh... Anders uh, plug jij hem uh, in, uh, RKS. Ik, uh, ik, <coughs> uh, ik heb hem ingeplucht, Rob. Oh, je hebt hem uh, al uh, ingeplugd. dus de, de, we hem gewoon, uh, je. ik ben hem gewoon. hier. Ik ben hier met een dame in gesprek. Hè. <laughs> <laughs> nee, dat weten we. Met, uh, Fijn, maar het gaat om de nieuwe single van Grazer. Ja, natuurlijk. Sorry, ook die vlegels altijd. Ja, ja, Geen probleem. Je ja. bent gewend. Je ja. maakt je eigen muziek.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 Optreden. Ja, ja, tuurlijk. Ja, dus ja. dat is zo gaaf. Ja, een ja, ja, cool. Magic. <laughs> dat dus is echt cool. Ja, ja. ja geweldig. Ja. Nou, ik ben eigenlijk wel heel nieuwsgierig, op naar uh, muziek van Grace. Ja. Uh, uh, uh, uh, nou, nou ja, uh, ik, ben, uh, ik ben benieuwd of uh, uh, Fred uh, maar um, starten uh, voor uh, me. Uh, ik, uh, ik heb er ook ruzie mee. Uh, met, uh, uh, uh, uh, oh, je uh, hebt er ook ruzie mee? Nou, uh, uh, we uh, hebben uh, wel een uh, nummer uh, van Grace. hoor ja, Ja, sowieso. Kero Ja. Een nummer met een speciaal verhaal voor jou, toch? Oh voor ja. mijn man? Kijk, ja, dat bedoel ik. Nou, hij komt eraan nu. Quiero tu dat me provoca. Como cuando tengo me miras. los míos. mi locuras, las tuyas. Estamos locos, y yo. Siento, siento el mismo Cuando escuchas mi canción, dorramos juntos juntos podamos. Un mes sigues y si te pierdes, no te asustes, por ti siempre estaré siento, siendo el mismo cielo. Lekker meegedanst met uh, jouw nummer, uh, Chris, in de studio. Klap. Dus helemaal lekker. Kero, we draaien hem uh, hier bij CFM Zandvoort voor jou. We gaan even op naar een nieuwse weer, uh, heren. Ja, ja. En uh, daarna zijn we, zijn we er weer gewoon terug. En, Chris, even snel voor, even voor snel. Colombia. Dat we straks na, jou, na het nieuws zijn we terug. Even in het Spaans. Nee, ja, dat kan